Uitzending van Goolse Kringen. Je zou bijna zeggen een extra uitzending, want een schrikkeldag van dit jaar. Dus we kunnen een keertje extra optreden met de gebruikelijke redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonhard Joosten, Ben Lonen en Bernard Robben. En vanavond zijn dat Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En zoals altijd technische ondersteuning door Stefan Eikenaar. Twee gasten vanavond, twee onderwerpen. Mensen die ook veel met elkaar te maken hebben. We beginnen met Paul Cornelissen, de directeur van het Jan van Mezouw, over het rijden en zeilen van het cultureel centrum. Dus daar kunnen veel onder. En Wil van der Kruis die kan rapporteren over de toekomst van de lokale Omroep Goorden. Nadat vanmiddag een feestelijke bijeenkomst is geweest waar de nieuwe ledenwerfactie van start is gegaan. En we willen natuurlijk graag weten waar de teller staat. Maar dat doen we na de muziek. We beginnen met het Jan van Bezouw. Als mijn herinnering mij niet bedriegt, zijn er afspraken met de gemeente gemaakt. Prestatieindicatoren over geld. Ja. En je... inhoud. Goedenavond. Want... En Pardon. geld. Zeker. Inhoud en geld. Dus willen wij <laughs> weten. Dit is volgens mij het laatste jaar van de lopende overeenkomst, als ik me niet vergis. 2014, uh, 2016. Ja, 2017 tot en met 2020 is een nieuwe contractperiode, om het zo maar ja. te noemen. Dan gaan wij weer nieuwe prestatieafspraken aan. Maar uh, die zullen er... niet heel veel verschillen van de huidige. Hoe gaat het met de huidige prestatieafspraken? Ja, Ga gaat het lukken? Die, die komen ruimschoots na. En dat doen we al een paar jaar. En dat gaat namelijk over een aantal kwantitatieve gegevens als het aantal voorstellingen. Uh, op professioneel niveau, het aantal amateuractiviteiten, zowel in de theaterzaal als in de rest van het gebouw. Het aantal verenigingen en het soort verenigingen dat wij huisvesting kunnen bieden. Uh, dat soort afspraken zijn er uh, meerjarig vastgelegd. En jaarlijks maak ik daar een rapport over op. Maar halverwege het jaar weten wij al, uh, die 48 voorstellingen, die halen wij wel. Want dat zijn er namelijk 150 gemiddeld de afgelopen jaren. 48 professionele voorstellingen. Nou, daar kun je heel smal uitleggen. Van, Dat moet dan volledig professioneel zijn. Maar ik schaar bijvoorbeeld ook de kapelconcerten. Want internationale professionals zijn weliswaar georganiseerd door Goorlose vrijwilligers. Maar het zijn professionals die bij ons in de kapel staan. Dus die tel ik er ook bij op. Terecht, want het ja. zijn concerten. Het is wereldtop. Zijn, uh, soms. Ja, ja. prachtige concerten. Dus dat halen we. En de andere afspraken gaan over het betrekken van... Alle doelgroepen in de Goorlese samenleving, van jong tot oud, georganiseerd en ongeorganiseerd. Ja, en dat, dat lukt ook. Eigenlijk alles wat we moeten doen uh, als het gaat over mensen, activiteiten, uh, concerten, voorstellingen, ja, dat lukt ons. Dat lukt Goorle, zou ik liever willen zeggen, want er gebeurt hier zoveel. En gelukkig heel veel daarvan, wat er in Goorle gebeurt, vindt bij ons onderdak plaats. Dus daar heb ik geen zorgen over. Waar ik wel zorgen over heb, of zorg is een, misschien het verkeerde woord, waar, uh, waar we heel hard aan moeten werken, is om dit met z'n allen ook beheersbaar en betaalbaar te houden in dit huis. Het is een, het is een pand, het is een groot pand, uh, met pieken en dalen, in bezettingsgraad, in activiteiten, in kosten die dat met zich meebrengt. Ja, en um, ik weet uh, dat wil de andere gast van vanavond en het uh, bestuur van SCAG al nou misschien al wel acht jaar aan het duidelijk maken zijn... bij zowel de gemeente als de inwoners van Goorelen. van hey, als we dit langdurig willen borgen in Goorlen... dan moeten we met z'n allen ook nadurven denken... over de financiële consequenties. En dat begint makkelijker te worden. Er is een sfeer ontstaan. En Hoi, Wil, goed te horen. Wil, jij hebt daar uh, aan ja? bijgedragen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan. Het is makkelijker geworden. Het is makkelijker geworden om daar een gezamenlijk avontuur van te maken. In plaats van dat vroeger er naar het bestuur van het Schacht gekeken werd, van ah, die tent van jullie die is zo duur. Dat hoor ik nooit meer. Nee. Ik hoor tegenwoordig, zowel op het gemeentehuis als op straat, van jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het betaalbaar en beheersbaar blijft? En hoe kunnen wij daar met z'n allen voor zorgen? En dat is een heel ander geluid. Ja. En dat is waar jij met je bestuur al acht jaar lang op gehamerd hebt. Van Laat dit niet een geïsoleerd avontuurtje zijn van een aantal bestuurders. Nee, dit is een gemeenschapshuis. Dit is het cultuurhuis van Goorlen. En hoe denk je waarom die omslag is gekomen in dat denken? Nou, We hebben laten zien dat we elk dubbeltje uh, drie keer omdraaien voordat we het uitgeven. Ja. En dat er dan goede dingen uitgegeven wordt. Dat er geen onzin gebeurt hier onderdak. En dat we soms ook wel eens nee zeggen. Ik heb ook wel eens nee moeten zeggen tegen clubs die voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. En ik heb ze keer op keer moeten uitleggen, dat lukt niet meer. Want dan, als ik dat tegen te veel clubs moet zeggen, van oké, okay, betaal maar drie maanden geen huur, want jullie kunnen niet betalen. Ja, dan, dan zijn we over twee jaar helemaal weg. Dan komen de andere clubs natuurlijk ook van, ja, hé, hey, ja. Ja, ja. dan dat schep dat je het presidenten. Ja. Laat, het laatste jaar zijn er ook andersoortige discussies in de gemeenteraad geweest. Niet over dit cultureel centrum, maar activiteiten met name ook bij scholen. Die activiteiten zouden moeten gaan ontwikkelen buitenschools die aan de marge komen van wat gemeenschapscentra elders in het dorp uh, doen. Die weer raken aan wat hier gebeurt. denk dan aan uh, de Frankische Driehoek of het in, in, in, dorpshuis in, uh, in Riel en hmm. de brede scholen. Uh, dat, ik vond dat een verwarrende discussie, omdat ik denk, daar worden appels en peren uh, in één mandje gegooid. Dit is de enige faciliteit op dit gebied die in geworden bestaat. En die heeft zijn eigen bestaansrecht, verwar dat nu niet met andere dingen. Toch hou ik er de indruk aan over dat er eigenlijk een soort zeg maar, beleidskader is, waar dit allemaal onder één hoofdstuk uh, wordt gegroepeerd. Of ben ik nu te pessimistisch? Ik denk dat je een beetje te pessimistisch bent, want in de praktijk komen we er wel uit namelijk... We hebben frequent contact met het bestuur van zowel de Leibron lei in Riel als de Wildakker en de Deel hier in Goorlen. En samen met die andere besturen kijken wij heel goed naar welke activiteit past nou het beste onder welk dak. Waarbij de Wildakker, en de Deel heel nadrukkelijk zeggen laat ons nou die wat kleinschaliger WMO-achtige activiteiten ontplooien die echt dicht bij huis georganiseerd moeten worden. En als het gaat over kunst en cultuur dan vindt het logischerwijs hier een plek. Riel heeft natuurlijk zijn eigen dynamiek. Daar nou vindt kunst en cultuur ook onderdak in de, in de Leibron terecht. Dat is een eigen gemeenschap hier. Uh, en ook daarmee wisselen we uit. Want hier hebben we ook wel eens plaatsgebrek. Ze hebben ook wel eens plaatsgebrek. En dan is het heel makkelijk om elkaar te vinden. Dus daar zie ik het probleem niet zo in. Um, Waar het lastig wordt, is als de gemeente... Dat hoor ik zo overigens nog niet doen hoor... Als ik ze zou horen zeggen van dit soort activiteiten moeten daar plaatsvinden. Laten we ons dat nou onder elkaar gewoon uitzoeken. Dat komt wel goed. En ook die scholen zitten er echt niet op te wachten om uh, kostenverhogend te werken. Door na schooltijd van alles en nog wat te moeten faciliteren. Maar als er een koor is wat niet hier terecht kan. Om wat vrede dan ook. Logistiek of financieel. En die kan wel na schooltijd in een van de lokalen terecht. Waarom niet? Het belangrijkste is dat die activiteiten plaatsvinden. Als dat uh, uh, denk frame is, dan uh, komt het goed. Je zei uh, in je inleidende praatje dat het nu belangrijker wordt om de toekomst te waarborgen ja. in de zin van betaalbaarheid. Waar moet ik dan aan denken? Op dit moment is er een financieel kader, volgens mij zonder inzicht in alle details van de cijfers te hebben, net spelend klein ja. plusje. ja. Lijkt mij onvoldoende. Lijkt onvoldoende voor de toekomstbasis. Als er iets geks gebeurt met dit gebouw of binnen onze organisatie... of uh, we hebben een tegenvallend jaar, dan hebben we geen reserves. En dat is toch niet comfortabel voor een organisatie... waar toch 1,2 miljoen omgaat per jaar. Dat is Stichting 1,2 miljoen. Dan zou je toch wel een reserve van, uh, van 2 ton moeten opgebouwd hebben de afgelopen jaar. Dat is niet gebeurd. Dan kun je uh, hele lange verhalen over ophangen waarom dat niet gebeurd is. Maar het is er nu niet, het geld. Zal het vorige bestuur al zijn geweest? Ik denk Ik het. Ik denk ja. het. <laughs> is, is de situatie net, niet net omgekeerd dat er een, een win staat? Een nog terug te betalen lening? Jazeker. Ja, zeker. En die gaat ons de komende jaren wel uh, dwars zitten. Ja. Dat is zo. Maar dat is ook geen verrassing. En dat is op het gemeentehuis ook geen verrassing. En er wordt heel goed met ons meegedacht over hoe we dat structureel kunnen... Uh, ...het hoofd kunnen bieden. Ja, maar hoe... hoe bedoel, ik weet hoe je dat structureel het hoofd moet bieden... Nou, moet natuurlijk de schuld kwijt te De schuld kwijt ja. uh, Maar ik hou van kort door de bocht. Ja. Dan zijn we klaar. Maar uh, de een is dan zo... dan Paul. is... Uh, ik denk dat er nog meer oplossingen mogelijk zijn. Zoals? Daar ga, ja, oh, dat ga, ja. ga ik nou niet vertellen ja, of bedenken. Ja, nee, want daar nee. hoef ik nou, het prettige is in Goorlen... ...daar hoef je niet in mijn eentje te bedenken. Het is ook niet zij en wij. We zijn het ja. samen aan het uitzoeken... Ja. En dat is het prettige. En uh, weer alle credits richting Wil. Dat die sfeer op het gemeentehuis daaromtrent helemaal gewijzigd is. Toen ik hier in 2013 kwam, Wil. Toen was het echt nog puzzelen van ja uh, uh, duwen en trekken. En, uh, en er is een omslag plaatsgevonden. Er heeft een omslag plaatsgevonden. Waarin het uh, probleem, voor zover we het als probleem moeten bestempelen. Dat als je het vaak een probleem noemt, dan lijkt het het probleem te gaan worden. Maar waarbij die kwestie van die leningen. Um, ...gewoon samen opgelost gaan worden. Nou, dat is niet, zelfs niet alleen gemeente en Jan van Bezaal. Er zijn ook nog andere partijen die daar een rol in kunnen gaan spelen. Zoals? Zoals um, organisaties die wellicht in dit pand zich zouden willen huisvesten. Want waarom zouden we deze vierkante meters... ...waar we er ook behoorlijk wat van hebben... ...alleen maar aan uh, hetzelfde reeks uh, clubjes uh, spenderen? Waarom gaan we niet richting... Makelaardij kijken om te kijken of bepaalde, bepaalde vierkante meters uh, vermarkt kunnen worden. bijvoorbeeld. Je bedoelt dat er uh, kleine kantoren hier gehuisvest ja, zou kunnen ja, ja, ja. worden. Maar dan wel op cultureel gebied? Of... Ook op cultureel gebied. Ook op maar wellicht niet gebied. exclusief op cultureel okay, gebied. Dus wat wel boven, uh, als bepaald boven water staat, is dat dit een cultuurhuis is. Ja. En dat alles hier om cultuur draait. En al het andere, wat we eventueel ook doen, moet ondersteunend zijn aan die culturele kerntaken. En daar valt geen spel tussen te krijgen. Als dat, als dat onderuit geschoffeld zou worden door welke partij dan ook, dan is mijn huidige bestuur en deze directeur bereid om dan het stokje over te geven. En dat gaat niet gebeuren, nee, nee. dat weet ik al. Nee, maar toch is dat vaak iets wat Engelsen zo mooi een slippery slope uh, kunnen noemen, een glibberig pad, een hellend vlak in de zin van waar trek je grenzen. Nou, want je gaat natuurlijk op een gegeven moment dan zeggen, onze financiële toekomst, en niet onze inhoudelijke toekomst, maar onze financiële toekomst hangt af van. Want ik geef maar even het voorbeeld van de voetbalclub ADO, die denkt dat er geld komt van een Chinese Sprengen investeerder. ADO? Ik heb 31 ja. jaar in een aangewoning. Ja, ja. nou, dan zal je met bloedend hart zien uh, dat ze niet heel handig afspraken gemaakt hebben waar je op gaat rekenen, die in je meerjarenbegroting worden meegenomen. En je komt dan toch knel te zitten als dat niet lukt. En dan ga je vaak dingen doen, leert de praktijk, elders, niet hier, elders... Mm -hmm. uh, dat je dan zegt van, ja, laten we toch maar voor een jaar, voor een korte periode... misschien niet helemaal, maar deze club gaat zich ook een beetje aanpassen. En ik weet, het is abstract toekomst gepraat... Dus je kunt heel makkelijk zeggen, doen wij niet. Uh, Ik kan jou misschien van. als externe beleidsfilosoof inhuren... Zou dat kunnen dat je, dat je op... af en toe mijn bestuur komt toespreken met dit dat, soort dat, dat kan. En dan denken ze van... Maar aan <laughs> wat? wat voor gevaren denk je dan? Waarom is dat een glibberig pad? Dus met die Chinezen, dat moet ik niet doen. Ja, die Chine... Die, Chine, ja die Chine, dat is, dat nee, is dan duidelijk. Maar... dat, dat uh, Chinezen zijn hele aardige mensen dat we daar ook weer geen misverstanden over uh, gaan krijgen. Maar waarom krijgen? verkeert het dan op glibberig pad? Als je nee, zegt... je hebt een, zeg maar, een verhuurpalet aan instituties hier ja. in Goorden waar je zegt die horen in een centrum als ja. dit thuis. Een makelaardij, ik neem het maar even heel letterlijk, zeg ik in mijn beeld van een cultureel centrum hoort dat niet thuis. Oh nee, maar de bibliotheek, nee, de bibliotheek biedt een faciliteit, ja. volgens mij zo ongeveer, om niet aan de bemiddelaar op het gebied van cultureel ondernemerschap, prima. Nee, Ik bedoelde uh, wat anders, dat moet ik het toch eventjes ja, verduidelijken. Ik ben bereid en ik zit na te denken om over een aantal ruimtes hier in ons gebouw, die te weinig gebruikt worden om daarover met een makelaar te gaan praten, een vastgoedspecialist, om eens te bekijken van met onze doelstelling, met onze uitgangspunten, welke marktpartijen zouden wij kunnen benaderen om zich te huisvesten voor korte of langere tijd, ook om ook onze financiële lasten te verlichten en wel een goede bezettingsgraad in dit pand te garanderen. Dus dat is een ander uitgangspunt. Ja, ja. Dus daar wil ik gewoon mee een beetje de markt op. Maar dan moeten er dan inderdaad wel bedrijven zijn die toch op een of andere manier een link hebben met cultuur. Of ja, met, en die met, zich met, naar ons willen plooien. Die zich naar jullie willen plooien. Ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de openings- en sluitingstijden bijvoorbeeld. Die okay. moeten niet gaan eisen dat ik opeens op een zondagavond, terwijl er verder geen culturele activiteiten zijn, dat ik dan toch open zou moeten zijn bijvoorbeeld om hun kantoorpersoneel binnen te laten. Ik noem maar iets geks. Ja, ja oké. Okay. Het Jan van Bezouwen is het Jan van Bezouw en dat blijft het. Maar dat zijn allemaal hele interessante dingen waar nog heel weinig vast online over te melden valt. Dat maar gaat. de gedachte en het ondernemerschap erachter, dat moet wel uh, gearticuleerd worden, vind ik. Dat is belangrijk. Ja. Voor e, Goorlen. E, e, e, natuurlijk snap ik uh, de beweegreden die eronder zitten. Uh, daarom denk ik dat sommigen hier wat verrast reageren op de positieve opstelling van de gemeente. De gemeente mm -hmm. wordt natuurlijk zelf ook met een financieel probleem geconfronteerd. Zo is het. Dat, uh, dat een dele afgewenteld wordt of verdeeld wordt over andere partijen. Uh, en, en de vraag is dan, uh, hoe wordt het tegen een cultureel centrum aangekeken? Niet alleen het centrum zelf, maar er zitten hier een aantal clubs binnen ja. die zeggen van, het wordt wel duur. De ja, koffie maar... is toch weer een dubbeltje duurder geworden. Ja, nog ja. Al, nog al, ja. <laughs> um. In sommige ruimtes mag je geen koffie meer schenken. Ja, ja verplichte winkelmering bij ons. Ja, maar bij de log nog eens goed uitleggen. Ja. Ja. Um, en water kan er ook Heb je nog een, een vraag, vraag hierover? Ja, dus in, in dat perspectief, jij zegt van ja, we moeten misschien wel afscheid nemen, zo vertaal ik jouw woorden, misschien te kort door de bocht, mm -hmm. van sommigen die hier in huis zijn, uh, die niet meer kunnen opbrengen wat gewoon financieel erbij hoort. Nou, dat is tot nu toe niet gehoeven. En ik maak me hey. er sterk voor dat het ook niet hoeft. Omdat ik bijna met al die clubs één op één, zeker in tijden van eh, als het spannend wordt, wekelijks, zo niet dagelijks aan tafel zit. En ik er tot nu toe altijd met ze uitkom. Bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen, maar ik heb een club die zegt van eigenlijk kunnen wij die ruimte niet meer in zich heel blijven huren. Heb ik gezegd van jullie zijn ons zoveel waard als onderdeel van het Jan van me Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zonder dat jullie failliet gaan? Uh, ...jullie toch in het jam van, zou je activiteiten blijven ontplooien? Dan hebben we een creatieve oplossing voor gevonden. Dat ik ze af en toe inhuur voor theatervoorstellingen, bijvoorbeeld. Waardoor zij de clubkas een beetje kunnen spekken. Ik heb een andere club die gaat uh, voor ons dan gratis, uh, of niet gratis... ...in ruil voor een kleine huurvermindering, uh, een aantal um, activiteiten organiseren. Voor ons, die mijn organisatie weer ontlast, om het zo te zeggen. Dus je kan vergaan met elkaar hoor, als je het over het doel ja. eens bent. En dat uh, bevordert ook de creativiteit. Ja, maar ik denk dat... Dus dat clubs, echt... clubs hier zomaar ja. weg laten gaan, dat zal in, uh, uh, wat mij betreft niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nee, maar ik, dacht, ik denk dat dat onderliggend mijn opmerking was. Als je een redelijk homogeen soort clubs hier binnen hebt, kom je eruit. Op het moment dat dat diverser begint te worden. Nu kun je ja. zeggen, we staan toch allemaal voor hetzelfde? We willen een bloeiend cultureel centrum hebben... en we moeten allemaal een beetje inschikken om dat mogelijk te maken klaar. Uh, iedereen voelt zich op dat uh, moment betrokkenen, partij... die de neuzen staan één kant op. Ja. Uh, en de risico's bestaan natuurlijk als dat uh, toch uh, meer verspreid uh, gaat worden... Uh, dat, in in veelsoortigheid. Ja. Ja. En ik weet dat, dat, dat, dat het meer abstract uh, klinkt. En dat je zegt, ja die risico's hebben we in de gaten. En mijn, mijn punt is natuurlijk, ja, je gaat een pad op. gemeente ja. zegt, nou het kan wel uh, 50.000 euro minder. Uh, want je verdient toch lekker bij. En na uh, twee jaar krijg je de ruimte om dat extra op, uh, in een potje te sparen. Uh, ben je dan misschien ook niet te veel bezig naar een broodheer te kijken. Om daar een oplossing impliciet te voor elkaar te krijgen. Waarom niet gewoon gezegd die lening? Je weet toch, net zoals bij elke club en elke persoon die eigenlijk technisch failliet is, die lening kunnen we toch nooit terugbetalen. Dus ja. laten we het daar nou maar snel over eens worden. En we dat spreken iets cool. anders af. Qua prestaties die gewoon bij onze doelstellingen horen. Punt. Het ja. nee, ja, is een beetje simpel gebouwd. Ja, eens. Het ja. scheelt een ah, hoop dan moet tijd dan hoor. De gemeente dat natuurlijk ook wel willen. Ja. En kunnen. En kunnen. Ja. Ja. Ik denk wel dat je. Van, er wel. De, ja, want ik denk wel dat natuurlijk uh, het Cultureel Centrum is natuurlijk een, heel actief is. Het is heel erg aanwezig. Ik bedoel, ik loop er zelf drie keer per week, vier keer per week. En je, er is altijd mensen, er is van alles te doen. En ik denk dat de gemeente dat natuurlijk ook wel in de gaten heeft. Dat dat uh, heel ja. belangrijk is voor de gemeente. Want wat wij uh, wilden, klopt, denk ik. waar wij een paar jaar geleden nog wel eens hoorden. Van ja, waarom hebben we zo'n cultureel centrum en waarom moet het zoveel kosten? Die vraag wordt eigenlijk niet meer nee, zo vaak nee, gesteld. Nee. Dat is fijn. Nee, nee. eh, misschien omgekeerd. Uh, een ander punt dat hier wel mee te maken heeft en dat ook met onze volgende gast uh, te maken heeft. De verkeerscirculatie in georde. Uh, hoe de Tilburgseweg ingericht wordt. Nu is daar een heel dik rapport over geschreven. Nu komen er verschillende varianten. Uh, en mijn lezing van het rapport is dat de gemeente, de betrokken afdeling... ook heel expliciet kijkt naar de belangen van dit centrum. En dan bij de verschillende varianten zegt... en eh, de directeur heeft geen voorkeur. Als ik het rapport goed gelezen heb. Oh Volgens ja, mij het is heb zo ingekomen? Ja. Ja. Okay. ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik raar. Want het plan stuit op weerstand bij sommigen... Als de Oude Kerkstraat anders ingericht gaat worden. En vijf jaar geleden was daar een discussie over. Daar uh, moet een beetje ja, je verstand van hebben, Paul. Ik moet een ja. beetje lachen. Want, um, hoe belangrijk gaan we dit maken met z'n allen? Heel belangrijk. Ik, uh, ontvang, uh, jullie weten, ik ontvang hier uh, heel veel gasten uit uh, verre omstreken. En die zeggen, jeetje, geweldig. Je kunt parkeren, je hebt een parkeergarage. Het kost niks. Ja, dat blauwe ding. Uh, wat een luxe. En we konden het goed vinden, want ze over een mooie pijlen. En dat straks ook. Ja, ik lacht er een beetje op, moet je zeggen. Nee, maar. Afkeersveiligheid van bewoners en kinderen, Tilburgs weg. Daar gaan anderen over. Maar ik ga toch niet lastig doen over die bereikbaarheid hier van Jan van Bezou. Je kunt op zes manieren hier komen. Ja, En je hebt nooit klachten gehoord van mensen dat ze het moeilijk kunnen vinden. Of dat het wel in het begin, maar dat is gelukkig opgelost. Ja, begin opgerond, begin weet ik dat. dat nee, vorig jaar nog, dat die op Google Maps deed die raar. Zat het Jan van Bezouwen 200 okay. meter verderop op, op de navigatie. Ja, stonden die grote vinden. vrachtwagens van nee. die theatergezelschap ja, ja. Stonden voorbij het kerkhof, zou ik maar zeggen. En ik weet ooit een keer in het try-out van Joep van het Hek, dat hij ook een grap maakte, dat hij de ingang niet kon vinden en dat hij met zijn auto ineens tussen huiskamerlampen en bankjes. En toen bedoelde die natuurlijk het kloosterplein, ja. wat net was ingericht. Ja, dat... Uh, maar er werd een grap over gehad. Maar het ook in. Ik, ik ben net terug van een week Roemenië. En dan zijn dit soort gesprekken heel interessant. Maar het is wel heel veel vierkante millimeter werk. Nee, maar de, goed, komt even allemaal in, in perspectief, voor deze herinrichting wordt schat ik een half miljoen uh, uitgetrokken, om volgens mij vrij, maar ik ben dus bevooroordeeld, dan weet iedereen <laughs> dat, uh, dus om een klein probleem uh, op te lossen en we hebben het over een lening van twee ton, ja, waar je nou, impliciet ja. van zegt, ja dat ja. kan er niet vanaf, dan zeg je nou, uh, drie ton is er nog over, winkeliers... nu kunnen jullie voor drie ton iets verzinnen... om het winkelcentrum een facelift uh, te oh ja. geven. En dan pak je een probleem aan... dat een probleem is. En het verkeer laten we lopen zoals het is... want iedereen is eraan gewend geraakt. Ja. Ja. Kan ook. Uh, ja, ik ja. heb geleerd dat je... Uh, uh, alternatieve scenario's moet ontwikkelen. Dan ga je eens kijken wat de beste is. En ze niet zeggen, nou, we gaan in ieder geval het verkeer aanpakken... want dat is het enige probleem dat we kennen. Mm -hmm. Want ik denk dat jij hier ook last hebt... als het winkelcentrum slechter loopt... in de zin van... Goor is een plek om naartoe te gaan, ze hebben een cultureel centrum, ze hebben een leuk wintercentrum ja. met winkeltjes die je elders niet vindt, ze hebben een parkeergarage die gratis is. Uh, Ik klaar. onderbreek je. Nou, ja. hoe, staat ja. toch? hoe staat het nou met plannen om oh. het kloosterplein wat meer te betrekken bij Jan van dus hebben We Hebben toen al eens gesproken over een en vice versa. En vice versa, ja, we hebben met de vijf uh, horecaorganisaties um, rondom het kloosterplein een intensief contact. En, uh, ja, het eerste wat er voor ons moet gebeuren is dat, uh, dat er een extra ingang komt aan het kloosterplein, waar nu nog het oorlogsmonument staat. Het oorlogsmonument moet verplaatst worden naar de kastanjeboom aan de overkant. Daarvoor moet eerst de tijdelijke school afgebroken worden. Dat is een ketting, een soort domino-spel is dat. Ja. En dat domino-spel is in beweging gezet. En onze huidige burgemeester is daar een groot voorstander van. Dus uh, ik, uh, wij gaan dat nog meemaken, Wil. Hebben we daar een functie-eis van gemaakt bij de nieuwe burgemeester? Ik niet, maar dat bewaren we voor na de pauze, want Lucie wilde nou toch nou, echt Nou, ik had vaker. net een vraag, van wat het steeds over de bereikbaarheid van het Jan van Bazaar Centrum en de zichtbaarheid van het cultureel centrum. En de betrekking bij de, bij de, met het centrum bij het cultureel centrum. Maar ik denk dat uh, mensen het cultureel centrum toch wel kunnen vinden, want het heeft, ik zie niet zo goed de link, behalve het koffiedrinken op het terras voor het cultureel centrum, mm. zie ik niet zozeer de link tussen de, het centrum, de winkels en het cultureel centrum. Nou, wij wel hoor, ja? want we hebben elkaar wel nodig. Ja, dat op dat manier. Zo fijn, bijvoorbeeld gistermiddag hadden we een uh, middagconcert. Gerard van Maasakers en Frank Kools. En heel veel mensen waren van tevoren eventjes nog uh, gaan winkelen. En gingen naar de rand nog even op okay. het terras zitten. Want het was eventjes heel mooi. Hè? Ja. Het was wel koud, maar mooi. En uh, Mozes uh, doet het goed als wij een volle bak hebben. Oké. Okay. En... 20.000 euro. Wij hebben, een volle, wij, hebben, wij hebben het heel fijn als uh, Tony en René Schellekes van Mozes... en Tony van de Eetkamer ook extra weekendactiviteiten organiseren... want dan bruist het in Goorlen. En met elkaar komen die stappen verder. En zo zitten we ook met z'n allen naar dat kloosterplein te kijken. Ik hoop okay. ook dat in de voormalige ABN AMRO... ook een horecaondernemer gaat komen. Ja. Want dan zeggen mensen niet meer van... oh, we gaan even kijken of er bij Mozes nog plek is. Dan gaan ze zeggen, we fietsen naar Goorlen... En we gaan daar op het kloosterplein zitten. En, en we kijken plek, plek, ja. er is altijd plek. Ja, ja. En het is ja. er altijd gezellig. Ja. Zeg maar het effect ja. op de lint. Ja, ja. En in heel Varenbeek. Ja. Dat, gaan we, dat gaan we doen. Okay. Zullen we dan een muziekje draaien? Dan nou, gaan we, ja. we nog even naar het nieuws kijken. Naar het muziekje. En dan oh, ja. gaan we al die punten uit het nieuws even oprakelen. Met Wil van der Kruis. Want zoals iedereen weet, die heeft overal verstand van. Ach. Maar... We hadden gedacht vanwege de link die Paul straks uit gaat leggen, dat we nu iets van Mathilde Santing gaan draaien. Beautiful People. Beautiful People You live in the same world as I do But somehow never noticed you before today I'm ashamed to say Beautiful people We share the same back door people never have to be alone cause there'll always be someone with the same Mathilde Santing. Waarom hebben we die gedraaid, Paul? Op uh, zondagmiddag 13 maart... komt uh, een concertverzorger... bij ons in de theaterzaal om drie uur s middags. Mooie luisterliedjes. Variërend van Randy Newman tot uh, Joe Cocker. En alles wat ertussen zit. Eigen composities. Met een kleine bezetting. Mooi intiem concert. En er zijn nog kaarten. Loopt al goed. Voorverkoper is dus erg goed verlopen. Snel op gang gekomen. Ik vermoed dat zij een vaste... schare fans heeft hier in de regio. Dus die eerste 150 kaarten... waren er zo uit. Dus... Uh, ik geloof dat er nog 100 kaarten te koop zijn nu. Nou, mooi. Kopen mensen. Dit was dus nieuws. Want ja, zo gretig om te horen wat de toekomst is, dat we het nieuws vergeten zijn. Dus we gaan nog even terug naar wat er in het nieuws was in Goorlen. Ja, en Paul was uh, in Roemenië. Mm -hmm. En zoals je weet hebben ze daar geen internet en dan weet je helemaal niks en was ah, dus een andere wereld, maar je bent ook gewoon hele andere dingen gaan doen, heb ik begrepen. Ja, maar ik was, was ook wel een beetje op werkbezoek. ik dus ja. ben ook naar theaters geweest oh. en naar kunstinitiatieven. En uh, daar toch ook wel weer geïnspireerd geraakt hoe je met echt niks ook iets kan maken. Ik ja. ben dan naar twee fantastisch klassieke muziekconcerten geweest. Uh, Broeg en Liest programma. En ook een kamermuziekconcert. Het was koud daar in die <lacht> concertzaal. En er was lelijk, akelig licht. Maar er werd fantastisch gemuiseerd. Uh, huh? En uh, op het laatst ging het publiek ook zo'n beetje... Ceaucescu-achtig ritmisch klappen. Om de uh, artiest terug te laten komen. Want het is allemaal nog geprogrammeerd. Nee, want nee, de communistiteit, nee, dat nee. zit in die genen van de mensen. Hoe ze applaudisseren. En dat was ook in één keer weer afgelopen. Dus dat is helemaal niet spontaan en gevoel. Maar dat, dat doe je daar gewoon altijd, dat ritmisch knappen. Ja, ja. En wij gingen heel zachtjes stiekem mee, uh, Jule. Ceaucescu, want dat deden ze dan ook hè, altijd vroeger. Ja. Ja, ja. Maar dit is uit de oude doos. Dat was mijn nieuws. Maar Wil is jouw eens opgevallen. Nou ja, mijn belangrijkste gehoordigste nieuws is natuurlijk dat de LOG vanmiddag een DVD heeft uitgebracht met uh, filmfragmenten en teksten van Kees Robben. Die elke rechtgeaarde oude gehoordenaar natuurlijk nog kent. Uh, en dat is ook meteen de, de entree, het begin van een ledenwerfactie voor de LOG. Want als je 15 euro betaalt, krijg je Kees Robben gratis. En we ook nog gratis een jaar lid van de log. Dus twee keer gratis samen voor 15 euro. Ja, ik zie wel eens een reclame op tv. Gratis sms'en, gratis bellen voor dus de SMS. Dat was voor Goorel wel een <laughs> interessant uh, moment. Ja, als ik naar de provincie kijk, was, ben ik natuurlijk dit, dit weekend was ik erg verrast door een column in het uh, Brabants dagblad over het Brabo. Hardy van der Steen, waarin hij zei dat hij vond dat onze commissaris een chauvinist was. Uh, dus ik heb daar een artikel over geschreven voor het Goolse Belang, om, om dat te bestrijden. Waarom vond hij dat een... een, een, een, een, een, een waarom vindt de Brabant de chauvinisten? Hij, hij vond Wim van der de Donk een chauvinist, die uh, alsmaar bezig was om te vertellen... Hoe goed en barmhartig en goed in de Brabanters wel niet waren. Ja, maar dat is toch ook zijn werk als commissaris van de koning nou Ja, maar dat, Daar heb ik dus een stukje over geschreven, maar hij vond dat anders. <lacht> ja. en, en kijk, iemand is pas een chauvinist, heb ik gesteld, als, als hij alleen maar bezig is om te zeggen dat hij zelf zo goed bent. Maar hij is, zo, hij is bezig om te zeggen dat wij zo goed zijn om daarmee onze provincie internationaal op elkaar te zetten. En dat lukt hem heel goed. Brabant is de meest dynamische provincie van het land op dit moment. Wil je nog Nationaal Nieuws weten? En jij lust, nee. Het Nationaal Nieuws was vandaag uh, het bericht van Angela Merkel, Merkel, die nadat ze heeft gezegd Weer schaffen das, nu heeft gezegd dat is iets mijn een verdampte vliegt om ervoor te zorgen dat Europa één wordt, één ja. blijft. vond ik een hele sterke, die volgens mij ja. heel bepalend wordt voor de discussie de komende periode. Ja. Dus daar heeft ze weer laten zien dat het een vrouw met ballen is. Ja, dat werd bij mij enigszins gecompenseerd door een lokale, nationale discussie rond onze bestuurskundige Paul Friss. Uh, ja, ja, ja, ja dat was ook een interessante. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik, ja. ik hoop wel dat hij gewoon zijn poot stijf houdt en er niks van terugneemt. Hè? Dat doet hij niet. Nee. Het gaat daar maar uh, probleemloos van uit. Maar ik vind het angstwekkend... Dat, uh, wat waarschijnlijk toch de grootste politieke partij van het land is, er geen enkel probleem in ziet om oh, een, uh, iemand die een andere mening heeft te zeggen van ontslag, ontslag, ontslag. Ja, ja, ja. Minder hoogleraren, minder hoogleraren. Ja, ja. En omdat hij lid is van de PVV. Want daar gaat het toch om? Nee, nee hij heeft gezegd nee, nee. dat hij het niet zo erg met Wilders eens is. Ja. Namelijk dat hij een fascist is. Ja, ja. Nou, daar kunnen we over discussiëren. Of dat nou, zo'n gelukkige betiteling is, dat wil ik niet uh, gaan doen. Maar uh, als je die mening hebt en je bent aan wetenschappelijke inleiding, uh, instelling gevonden... en het is voldoende om je daarvoor te ontslaan... dan ken ik nog wel een aantal andere regimes die hetzelfde doen. Uh, waar wij toch bij voortduring van zeggen... Dat we daar een absolute tegenstander uh, van zijn. En vanavond zag ik nog even kort een stukje waarin dezelfde vraag is vijf jaar geleden gesteld aan Piet Hein Donner. Rondom uh, Riemer, hoe heet die? Uh, Niemeller. Nee, Rob, Rob, Riemer Riemer. Van, oh, Rob Riemer van Nexus. Ah, ja. Waar hij zei: uh, op het moment dat we hier uh, vrijheid van meningsuiting uh, gaan schenden. door subsidies in te trekken, door vanwege uh, onwelgevallige meningen. dan bevinden we ons dus op een helmvlak. Ja, ja. Dat, en een ander puntje dat mij opviel uh, was dat de thuiszorg toch behoorlijke problemen heeft. Met name de aanbieder van thuiszorg, die hier ook uh, actief is. Dat daar voor een deel oplossingen in de landen zijn gevonden en dat het college hier zegt: daar doen wij niet aan mee. Zonder aan te geven wat de oplossing is die het wel gaat worden. Ik bedoel, je hoeft voor mij niet een contract met buurtzorg te sluiten. Uh, omdat dat het enige alternatief uh, zou zijn. Maar ik denk toch dat het goed is na maanden van onzekerheid. Want zover zijn we al. Dat je nu kunt zeggen tegen de betrokken cliënten. Uh, dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Want dit is nu niet de eerste keer. Uh, tegen zijn heeft het al over moeten nemen van een ander. Uh, voor een deel anderhalf jaar geleden. Of een jaar geleden. Van en wordt nu weer overgenomen door weer anderen. Ja. Uh, lijkt me niet goed. Uh, voor de kwaliteit van de zorg. Voor, uh, vaak heb je het over kwetsbare mensen die deze zorg krijgen... die ook niet weten wat er over zes weken gaat gebeuren. Dus ik vind dat ook wel communicatief uh, toch wat minder sterk. Vergeleken bij de vorige keer toen heel snel heel duidelijk werd aangegeven... wat voor stappen er gezet zouden worden om tot een oplossing uh, te komen. En dat alle cliënten werden gewaarschuwd. Nou, ik, ik, zie dat nu, ik zie daar gewoon nu veel minder van. Blijkbaar is het normaal gevonden, geworden dat een instelling met 10.000 of 12.000 werknemers... dat die omvalt... Ja, komt wel een oplossing voor. Moet de burgemeester ja. doen. Nou, dat doet de burgemeester niet dat doen. Wet hadden we volgens mij. Hè? Maar wat, wat natuurlijk het punt is, dat uh, kijk, die hele thuiszorg is dus gedecentraliseerd, is bij de gemeente terechtgekomen. Met tegelijkertijd een korting van 25 ja. tot 35 procent. We moeten de gemeente ophoesten. Die hebben dat geld ook niet. En er is dus geen ondergrens gesteld en een tarief wat een, uh, een zorginstelling mag leveren. En dat betekent gewoon, de goedkoopste krijgt het. Uh, en dat zijn niet altijd de beste. Soms wel, soms zijn het goede. Maar er moet dus een ondergrens komen. Je kunt niet zo doorgaan dat, uh, dat gemeentes inschrijven en dat degene die het goedkoopst is, dat die het maar krijgt. Want dat wordt een soort uitholling van iedereen en alles. Want dat betekent ook dat al die thuiszorg gaan steeds minder verdienen. Ze worden ontslagen bij één, mogen bij de ander beginnen. Als alpha hulp uh, voor 8 euro, dan wordt het 7 euro, 6 euro. Moet het iedere, gaat maar door het moet iedere vijf minuten moeten ze bij wijze van spreken verantwoorden ja. want je moet binnen een bepaalde tijd moet je die taken gedaan hebben dat is ook een commissie onder leiding van, van Doekle Terpstra die heeft nu aanbevolen om een ondergrens te stellen en een groot aantal instellingen hebben dat al ondertekend maar ja, het werkt nog niet nee maar dat is toch niet gek op het moment dat je gedecentraliseerde inkoop hebt bij organisaties die er niet goed op ingericht zijn om die inkoop te doen namelijk gemeentes ja uh, en die, uh, zoals elke verzekeraar, want dat is de gemeente impliciet geworden. Knel zit tussen cliëntenzorg aan de ene kant, dus de vraag ja. naar, uh, naar een product aan de andere kant de leverancier ja. en het geld dat je ervoor krijgt, uh, ja, dat nee, probleem is heel lastig op ja. uh, te lossen. Ja. Ja. Ja. Maar nu valt dus de thuiszorg om, maar valt de lokale omroep gewoon ook om, of krabbelt die weer op? ...onder een bewind dat ook gezorgd heeft... ...dat dit cultureel centrum weer groeit en bloeit? Nou, dat is te veel eer... ...want dat is vooral aan Paul te denken... ...dat danken, denk ik. Denk ik um, wat? Dat denk ik ook. Ja, ik weet het wel zeker. Ja. Want daarin hebben besturen maar een marginale rol. En dat moet ook zo zijn... ...de directeur, die wordt ervoor betaald... ...die heeft ervoor doorgeleerd... ...dus die moet het bestuur adviseren hoe het moet. En dat doet deze directeur volgens mij heel voortreffelijk. En heeft ook net al aangegeven... ...wat hij ook voortreffelijk doet is... Uh, ...de goede relaties met de gemeente behouden... ...en ervoor zorgen dat het een gemeenschappelijk probleem wordt ervaren. En niet dat er gezegd wordt... Uh, ...de kroketten waren weer koud in Jan van Bezo. Nee, we mm -hmm. hebben nu een gemeenschappelijk koude krokettenprobleem. Uh, ik hoop voor Paul dat hij dredt... Uh, ...zonder dat hij uh, aan de subsidies hoeft te tonen... ...maar ik verwacht dat er een keertje... ...de discussies nog wel zou komen... over die, uh, die, uh, die leningen nog wel aflosbaar zijn. Maar ik gun hem het... Best, ik hoop dat dat niet nodig is. Maar ik vrees dat dat een keertje gaat komen. En verder moet je natuurlijk... We hebben nu de logstudio... de tv-studio beschikbaar gesteld. aan Jan van mezou, Dus oh, daar kunnen ze, kunnen ze hele mooie nieuwe dingen in gaan doen. Ja, ja. En, ja. Uh, een nieuwe ondernemers zoeken uit Goorlijk... die daar zijn eigen naam aan wil verbinden. Ja. Dat lijkt mij een heel interessante. Naast Annie van Puinbroek zijn er nog wel een paar ondernemers in Goorlijk... Wordt aan, Word aan gewerkt. Wordt zo. aan gewerkt. Wordt aan gewerkt. Maar het was niet uh, een nee, antwoord op jouw vraag geloof ik. Hè? Nee. nee, want ik hoor nu dat de log dus ingekrompen is. Maar de toekomst van TV, de log... De log maar, heeft een tv-studio ja. afgestoten. Uh, maar daar heeft niemand iets van gemerkt. Omdat die studio al drie jaar niet meer gebruikt werd. De log maakte geen tv-programma's meer. Dus het was alleen maar een kostenpost. En verder gebeurde er niks meer in. En het is de bedoeling dat het in de toekomst ook niet meer gebeurde? Nee, nee. Daar moet je echt groter in zijn. Ja. Kijk, de toekomst van de log, uh, laat ik dit van zeggen. Ja. Uh, het beleid van het kabinet is erop gericht dat, een lokale, dat de streekomroepen die we nu hebben, zeg de omroep Brabant, plus de 150 uh, lokale omroepen, dat dat allemaal wordt samengebundeld in 60, uh, 60 regionale of stadsomroepen. Hmm. En die moeten dan een bereik hebben van tenminste 100.000 inwoners, een budget van een half miljoen en één vaste medewerker, tenminste. Nou, we hebben 12.500 euro budget, we hebben 23.000 uh, inwoners, dus wij voldoen in geen enkel opzicht aan die normen. Dus op langere termijn, als althans dit kabinetsbeleid doorgezet wordt, want dat weet je maar nooit, er kan een andere regering komen die weer iets anders van gaat vinden. Want die 100.000 zijn natuurlijk allemaal geënt op dat bekend plassterk verhaal dat de gemeente 100.000 inwoners moet hebben. Dat, daar komt alles vandaan. Hm. Dus dat kan allemaal nog anders worden, maar ik ga er nog maar vanuit: er komen 60 grote regionale omroepen. Ja, maar laat ik op dat punt even simpel zijn. Op dit moment, lokale omroepen ook regionale omroepen worden gefinancierd uit kijk- en luistergelden. Daarvoor wordt ja, sorry, de belasting die in de plaats is gekomen van de kijk- en luistergelden en zeg maar even ruw geschat, een, een kleine euro per inwoner wordt daarvoor aan de lokale omroep euro ja, ja, beschikbaar gesteld. Uh, ...volwassenen. Want het is nee, hier... nee, het gaat niet over het aantal inwoners... ...het gaat over het aantal kai-aansluitingen. Oké, okay, ja. Zijn zeg we maar het aantal huishoudens. Maar om nu op een bedrag van een half miljoen uh, te komen... ...per gemeente van 100.000 inwoners... ...praat je dus over een budget van 75 miljoen... ...waar nu 15 miljoen is... ...dus er moet 60 miljoen extra landelijk gevonden worden... ...voor een wensdroom... Uh, waarvoor dus kleinschalige activiteiten worden opgeofferd... Ja. terwijl ik vermoed dat het grootschalige geld niet beschikbaar zal komen. Ja. Ja. Is dat ja, ja. het knelpunt waar een lokale omroep schaal ja. zich in bevindt? Nou ja, kijk, ik denk dat, uh, dat, je, dat je moet zeggen dat naarmate de gemeente kleiner is... dat er meer, naarmate er meer het idee van een gemeenschap is... dat een lokale omroep dan een betere functie heeft. Ik denk dat de lokale omroep in Goorlen meer kan leven... dan de lokale omroep in Tilburg. Ja. Daar, daar zijn zoveel andere mogelijkheden. En hier is het denk ik juist door die kleinschaligheid... ...kan het gebruik maken van wat er in een dorp al gebeurt. Dus ik zie absoluut de kans en de kracht van een lokale omroep... ...in een kleine gemeenschap. Maar ik denk wel dat we op facilitair terrein... ...of de inkoop van nieuwe dingen... ...moeten gaan kijken hoe we met anderen kunnen samenwerken. Morgenavond praten we met alle lokale omroepen hier uit de omgeving. Uh, Oosterwijk, uh, Morgestel, Hilvarenbeek om te kijken wat we samen zouden kunnen doen, ook om te voorkomen dat straks het Rijk gaat zeggen, u moet met elkaar wat. Maar ja, dat is wel het ja. perspectief waar we rekening mee moeten houden. Nee, dat snap ik. Kijk, wij zitten hier, uh, ja, het is een radioprogramma, dus niemand thuis kan zien hoe we hier zitten. Uh, maar dit kunnen we niet in Tilburg doen. Ja. Klaar. Wij nee. nodigen gasten uit Groen om ja. naar voren te komen. Ja. En op het moment dat we gaan zeggen komt er ja. gezellig naar Tilburg, ja. haakt de gros ja. van de gasten af. Ja. Dus daarom Lein heb ik als bestuur gezegd wat er naar de toekomst ook gaat gebeuren, wij moeten nu zorgen voor een krachtige log. Ja. De log moet er goed staan. En de log moet weer herkenbaar zijn bij de mensen. Ik denk dat als ik oudere mensen spreek, niet ouder dan ik, maar oudere mensen die al heel lang in Goren wonen, daar hoor je altijd van dat de log echt glorie gehad ja. heeft, dat iedereen. ...de volgende dag sprak over de programma's van de LOG. Dat zal denk ik nergens meer gebeuren. Dat zal ook hier niet meer gebeuren. Maar het moet meer. We hebben nu vooral programma's... ...met uitzondering van dit programma... ...die vooral uh, programma's zijn met veel, veel muziek. Uh, en daarmee voldoen we niet aan de normen... ...dat een publieke omroep zich bezig moet houden... ...met zaken die in het dorp gebeuren. En dat gaan we de komende periode veranderen. We zijn dus bezig met een aantal nieuwe programma's te maken. Op maandag houden we de Goldse Kringen. We gaan op dinsdag een politiek programma... ...proberen te maken... We hebben een aantal jongeren die op woensdagavond... een jongerenprogramma maken. We gaan op donderdagavond een cultuurprogramma. En vrijdagavond gaan we een entertainmentprogramma. Wij luiden het weekend in. Dan hebben we elke avond... Hebben we een uur tot twee uur... programma's die gericht zijn op datgene wat er in Goorlijke gebeurt. Dan voldoe je weer in hoge mate aan wat die... En ik denk dat we dat met vrijwilligers kunnen doen. Ik wou net zeggen, dat was mijn vraag. Zijn daar voldoende vrijwilligers? Nou, er komen nu weer nieuwe mensen. Ik denk dat als je laat zien als omroep dat je ook weer zichtbaar bent... ...en hoorbaar... Uh, ...dat er dan ook weer belangstelling gaat komen. Nu is de belangstelling mondjesmaat. Maar we hebben toch de afgelopen periode... ...weer een aantal nieuwe mensen gekregen. Ja. Dus daar gaan we nu ook... ...die nieuwe dingen mee doen. Uh, dat is één. Wat we, en het tweede is... ...wij gaan nu digitaal. Dus we hebben nu... ...de, de omroep is nu alleen maar te beluisteren. En de omroep is alleen maar te beluisteren... ...op het analoge kanaal. Ja. Dus je kunt op de autoradio volgen... ...en iemand die nog een oude radio heeft... ...maar ik kan het thuis niet volgen... Dus wij moeten naar digitaal. Dat is hartstikke duur. Dat kost 400 euro per maand. Alleen maar die aansluiting. Dus je bent al 5000 euro kwijt alleen maar om digitaal te gaan. 5000 euro huur. 12000 euro subsidie. Dus we hebben nog 2000 euro over om arm van te halen. zou ik kunnen zeggen. Dus we hebben ook echt nodig. Dat de mensen uit het dorp weer lid worden van de loog. Vandaar ook de actie die we straks begonnen zijn. Maar ik denk. Ik heb er echt vertrouwen in. Dat als we weer laten zien dat we er zijn. Dat daar ook weer belangstelling gaat ontstaan. Nou ja. Dat is geloof. Ja. Ja. He? Ja. Dat heb ik niet bewezen, dat is geloof. Maar ik voel wel dat daar weer spirit gaat ontstaan. En dat doet u op basis van, van, van, van mensen die, die toch belangstelling hebben zeg maar, om in de log mee te werken. Ja, ja. we hebben nou voldoende. We hebben zes jongeren die een eigen programma gaan maken, ja. onder begeleiding van een oude, ervaren iemand uit de log. We gaan, zijn met een aantal mensen in gesprek om een politieprogramma te maken. Jan Lone wordt daar de hoofdredacteur van. Uh, we maken een cultureel programma onder leiding van het uh, Contactraad Cultuur. En die wordt elke donderdag komt er dus een uur lang... wat is er de komende week allemaal in Goerle te doen op cultureel terrein. Kunnen interviews plaatsvinden, kunnen artiesten komen. En nou, dat, dat is leuk. Ja. Als dat gaat leven, dan... En ik merk gewoon dat heel veel mensen uit Goerle het weer leuk gaan vinden. Ja. En dan gaan we natuurlijk ook televisiebeelden maken. Kijk, de radio... ...wordt zoals dat heet visual radio... ...dat betekent dat in die studio komen straks camera's te hangen... ...en degenen die dat willen kunnen dat ook... Uh, ...kijk, je moet dan wel naar de schoonheidsspecialisten... ...sommigen van ons... Uh, ...maar dan uh, wordt het dus opgenomen... ...terwijl en het is op de radio te horen... ...en op de televisie te zien... ...en daarnaast gaan we, je hebt het straks gezien... ...hadden we de, uitzending, de, de uitreiking van de eerste dvd... ...is er weer een ploegje van de log ...die maken opnames en daar gaan we filmpjes van maken... ...dus we gaan er wel op uit... ...we maken filmpjes van de gebeurtenissen in het dorp... En dat wordt op de radio uitgezonden. En drie, we hebben nu de, de hele digitalisering van het oude archief is nu in volle gang. We hopen dat eind april klaar te hebben. En dan hebben we zoveel historisch materiaal. En iedereen, ik denk ook dat er weer opnieuw belangstelling is voor historie. En we kunnen dus oude dingen laten zien, die kunnen we laten becommentariëren door de mensen van nu. Dus daar zie ik wel mogelijkheden om daar iets leuks van te maken. Maar nogmaals, het moet allemaal nog bewezen ja. worden. Hè. Dus, uh, maar oké, okay, de ideeën zijn. Als je zegt er zijn medewerkers, dan, uh, dan, ja, dan moeten ze gewoon beginnen. Dat, uh, alleen, ik, ik, ik, um, u zegt cultuur, een aparte zender voor politiek, aparte dingen die voor in de. Uh, ik ben niet bang voor overlap. Bijvoorbeeld, wij hebben ook wel eens politici. Ja, ja dat zullen we goed met elkaar moeten afstemmen. Ja. Ja, dat, dat is zo. Er is natuurlijk niet elke dag, uh, en elke week nee. groot politiek nieuws in nee, geworden. Nee, nee. Uh, maar we hebben een paar mensen gevonden die daar leuke ideeën over hebben om een start te kunnen maken. En we willen een start maken met een programma waarin elke week uh, iemand wordt geïnterviewd, het hele college, de hele Raad. Zodat de mensen eens een soort een uurtje de muziek van. Ja, dus ja. hun eigen muziekkeuze naar voren brengen. En dan kan geïnterviewd worden. Op die manier probeert de politiek weer wat dichter bij de samenleving te brengen. En dat mensen ook zeg maar, de politici een beetje kennen. Ja, ja. ja. Nee, een groot verschil Want 40 jaar geleden is uiteraard, noem het maar de democratisering van de media. Ja. Iedereen heeft zijn eigen mobieltje, zijn eigen ja. cameraatje, ja. kan een filmpje ja. op YouTube ja. Uh, ja. zetten. Ja. En 40 jaar geleden, als je iets technisch wilde doen, moest je naar de Log of naar Hilversum. Ja. En daar was geen weg tussen. En in Hilversum kwam je alleen binnen als je al ergens een opleiding had gehad. Dus je wervingskracht onder vrijwilligers destijds was veel groter ja. Ja. dan die nu is. Ja. Ah ja, maar je ziet het ook. Ik geloof dat jij het was, Lucie, die laatst ja. ja, uh, een jonge mensen interviewde. Over hun programma. Ja. waren zeer ja, enthousiast, ja. waren zeer enthousiast. En dan zie je ook dat daar twee werelden bij elkaar zitten. Ja. Uh, Lucie zei op een gegeven moment: Ik weet niet meer waar ik moet vragen, want ik snap het niet ja, meer. Dus ja, ja, ja, de jongens ja, gebruiken ja, een taal die. Ja, ja voor de ah, ouderen onder ons niet meer te volgen. Dan moeten ze dan wel inderdaad ondertitelen, als het <laughs> ja, inderdaad op de televisie... Ja. Maar dat is wel interessant, en ook de muziek natuurlijk, dat ja, je dat van, van jongeren hoort. Ja. ja, dat was een leuk interview, en de ja. jongens waren inderdaad erg enthousiast. Ja, ja, ja. En ik hoop ook dat zij ook uh, um, leeftijdgenoten meekrijgen nou, om, om te luisteren ja. naar dat uh, programma, want het is ja... ja. Ja, dat, dat, dat, dat was heel leuk. Nou ja, kijk, je moet maar... eens een algemeenheid stellen natuurlijk... dat steeds minder mensen op vaste tijden naar een tv kijken en naar de radio luisteren. Ja. Uh, mijn kinderen die kijken op hun laptop of er nieuws is... en niet, wachten niet tot acht uur s avonds En uh, zijn er zijn natuurlijk steeds meer. Dus dat idee van dat je op vaste tijden iets uitzendt... Ja, dat wordt steeds meer achterhaald. Daar zullen we nou, ons op moeten instellen. Als ik naar mijn eigen kijkgedrag kijk, ik neem dingen op... Maar dan vind ik het wel fijn dat u op vaste tijdstippen wordt ja, uitgezonden. Ja. Zodat ja, ja. ik weet dat ik ze op moet nemen. Ja. En dan kijk ik ze af op het moment of luister ze af. Zoals dit programma op tijdstippen die mij uh, uitkomen. Ja. Want maandagavond om zeven uur is ook niet het meest gelukkige tijdstip. Om een rustig uurtje naar de radio te ja. gaan zitten luisteren. Ja. Mensen die nu wel zitten te luisteren. Ja. Ja, dus uh, ik is, doe dat liever altijd dag. afgevraagd. Hè? In hoeverre er, uh, hoe is het percentage? Ja, dat is natuurlijk nooit... Heel moeilijk onderzoek te ja. doen van hoe vaak worden radio, eh, te, eh, beluisterd. Ik hoor ons wel eens als ik door het centrum dorp loop en ik sta in een winkel. Denk ik, hé, hey, ik hoor jou spreken of ik hoor mezelf spreken. Of, ja. Dat hoor ik dan wel. Dus ze staan, ze staan wel. Dat zijn op, de herhalingen. Dat zijn de herhalingen, hey, ja. ja. ja. En dat is, uh, nou, ja. jullie weten, we hebben laatst een keertje de Radioraad gevraagd om zijn oordeel uit te geven, geven over de verschillende programma's. Dat hebben ze ook gedaan over ja. Golfskringen. Uh, en toen hebben we ook bekeken hoeveel mensen naar die uitzending hadden gekeken, hadden geluisterd. Er waren er 14. Althans, voor zover we dat konden achterhalen ja, ja. uit het kijkgedrag op internet. En ja, hoeveel ja. mensen feitelijk luisterden, kunnen we niet achterhalen. Nee, dat is, ja. Zullen we eens een test gaan doen uh, op dat punt? Uh, Jij hebt ook, niet over de log, maar ook over andere dingen een mening, zoals de benoeming van de burgemeester. Doe eens een paar pittige uitspraken over de procedure... En dan kijken of daar op gereageerd wordt uh, de rest van de week. Dan weten we dat er naar dit programma geluisterd wordt. Want volgens mij heb jij gezegd nou, procedure als deze niet specifiek hier in Goirle, maar in zijn algemeenheid voor burgemeesters. Dat kan toch niet meer. Dat is toch nee, nee, verleden nee, nee, tijd. Nee, nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd. Jammer. Nee, nee, ik wil best spittige uitspraken u? doen. Ik wil best uitspraken ja. doen. Nee, kijk, ik denk dat uh, ik heb gezegd wat ik was aanvankelijk wat aarzelend rond die enquête maar ik moet zeggen dat ze dat buitengewoon goed hebben gedaan, 800 mensen is heel veel die hebben meegedaan, en ze hebben ook heel goed laten zien hoe ze datgene wat daar uitkwam hebben verwerkt in het profiel, dus dat vond ik prima um, um, ik vind um, um, dat het ook goed is kijk de, de commissaris kwam hier om dat profiel op te halen, daar is natuurlijk een heleboel ceremonie omheen, nou, daar kun je wat van vinden maar dat is er uh, hij benadrukte nogal in dat gesprek... met de raad... dat het allemaal wel zeer geheim was... en zei als je er uit de school klapt... Dat is, is dat zelfs een misdrijf... dan doe ik aangifte bij de politie... ja, dat is natuurlijk... Uh, kijk, natuurlijk iedereen die daarin betrokken is... die moet weten dat je daar niet over praat... dat schendt de kandidaat... dat schendt de procedure... dat is in elke functie waarbij je solliciteert... moet je daar voorzichtig mee zijn... ik vind dat het in het openbaar bestuur... wel erg veel gezegd wordt... dat het zo vertrouwelijk is... een misdaad... Een misdrijf als je erover praat. Iets overdreven, maar goed, dat is wel zo. Uh, kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen in zo'n procedure. Uh, ik, ik vind uh, dat het heel goed is in Brabant dat de commissaris, uh, die spreekt met alle kandidaten die bij hem solliciteren. Bij hem, bij de koning, maar het gaat via hem. Uh, maar hij geeft de cv's van de mensen aan de selectiecommissie. Hij zegt in de selectiecommissie, ga jullie maar kijken wie jullie willen zien. En als ze daar een halve dag over gestudeerd hebben, komen ze bij elkaar. En dan zegt de commissie, wij zouden graag Marietje willen zien. En dan zegt de, zegt de commissaris, nou, daar zie ik niet zo veel. Waar, wat, waarom willen je Marietje zien? Daar wordt over gesproken. Dus er is grote transparantie. Wie heeft er gesolliciteerd? En waarom vindt de Raad dat Pietje moet worden uitgenodigd? En waarom denkt de commissaris daar anders over? Dus dat vind ik heel goed. Um, er zit natuurlijk in zo'n procedure een aantal dingen waarvan je denkt, nou, is dat nog van deze tijd? Kijk, als je solliciteert, dan moet je een pasfoto inleveren. Nou, dat is in een normaal bedrijf niet meer te doen gebruikelijk. Want dan zeggen de mensen, ja, dan ga je kijken of het een mooie meid is... of dat die Ahmed heet, of dat mag allemaal niet meer. Maar bij burgemeesters vinden we het allemaal heel, heel normaal. Als je solliciteert op dit soort niveaus functies... dan word je uitgenodigd voor een gesprek. En dan zegt de meneer die belt, zegt... kunt u dan volgende week woensdag? Nee, want ik heb iets anders te doen. Nou, dan zoek ik een ander moment. Niet bij burgemeesters. Je krijgt te horen... de commissie ontvangt op die en die data. Ja, dat is allemaal wat anders... Uh, het is ook zo dat je normaal solliciteert ja, na zo'n zo eerste gesprek zeg je nou, het is toch niet wat ik ervan gedacht had nou, dat hoort bij een burgemeester solliciteer moet je heel goed hebben voorbereid uh, je wordt geacht dan ook door te gaan uh, dus dat een burgemeester dan zegt als je opgebeld wordt, meneer wij willen nu graag hebben zegt, nou, het gesprek ik dus vond ik een toch een niet zo, dat ga ik uh, toch, uh, maar dacht toch maar maar. In, in die zin zitten er wel wat bijzonderheden in uh, waar je soms een beetje bij moet slimlachen uh, maar goed, dat, maar ik vind de procedures zoals hier gevolgd wordt zeer transparant. Ja, uiteraard, uh, bedoel, elke benoemingscommissie geldt. vind ik in ieder geval dat die in vertrouwelijkheid ja, uh, moet werken. Dat precies. is. Uh, dus, nou, daar maar als je er meer aandacht aan, aan besteedt, dan wordt het iets. Uh, nee, maar uh, zeg maar met meer half publieke functies, zoals een burgemeester uh, is geworden heb je toch als burger vaak het gevoel... ik zou er eigenlijk wel iets meer van willen weten. En ik weet dat dat tegelijkertijd op gespannen voet staat... Uh, met het soort ja. bescherming van de persoonlijke levenssfeer... van, uh, ja. van de betrokkenen. Ja. Maar ik heb wel eens het gevoel overgehouden aan elders... dat dan de verantwoording die wordt afgelegd voor de keuze... Uh, dat dat is, ja, dit, dit was de keuze. Ja. Klaar. Ja. Uh, dat, dus in de zin van... Uiteraard is dit de beste kandidaat, want anders hadden we die niet gekozen. Dat snap ik ook wel. Uh, maar tegelijk is dat enigszins uh, onbevredigend. Als je naar het, grotere bedrijven kijkt, zie je een soort kroonprinsen-discussie. Uh, Al een jaar van tevoren begint er wat gemompeld in de financiële pers te komen over het type kandidaat, ook vaak met naam en toenaam, die je zou verwachten, omdat die ergens voor staan. Ja. Niet omdat het een individu is... Ja. en dat het leuk zou zijn van het individu... vanwege ja. de scheiding linksom of rechtsom... Ja. maar omdat hij een bepaalde toekomst voor het bedrijf heeft. Zoals wij ja. hier, denk ik, zeggen... Ja. en dat had voor mij nog wel wat nadrukkelijker in het profiel uh, gekund... wij zijn goorlijk. Ja. We willen goorlijk blijven. Ja. Waarom? Omdat we het hier fijn wonen vinden. Nou ja, dat staat door wel door nadrukkelijk is. in het profiel. De, profiel. Ja. de meeste wordt geacht te gaan voor de zelfstandigheid van, van goorl en riel. Ja, maar dan nog... In de uitleg kan dat verschillend uitpakken en dan zeg ik dat zijn dus elementen die ik dan in de verantwoording achteraf ook eigenlijk best wel expliciet ja. Uh, ja. verantwoord zou willen zien. Nee, de commissie legt geen verantwoording af. Ja. Nee, dat zit ja. niet in de procedure. Ja. Zij kiezen naar hun oordeel ja. de beste twee kandidaten, die brengen ze in in de gemeenteraad en de gemeenteraad nummer 1 en nummer 2 en de gemeenteraad beslist uiteindelijk wie naar, voor, wie naar buiten wordt ja. gebracht. Er komt altijd maar één naam naar beneden. Nee, ja. nee ik, ik, dat snap ik ook. Want dat nee, is we durfie, krijgen hier niet branding. het systeem van gekozen burgemeester... waar mensen reclame maken. Voor maar het komt ook omdat de burgemeester hier geen eigen portefeuille heeft. De burgemeester nee, maar, is de maar, voorzitter van de raad. Maar dat, dat zijn natuurlijk kip en ei dingen. Op het moment dat je bepaalt dat de functie anders wordt... kun je dat, dat wel hebben. Ik ja. ben daar zelf altijd dubbel in geweest. Uh, in mijn tijd, toen ik nog politiek actief was... had ik het niet zo op een burgemeester met een portefeuille. Volgens uh, mij ook een beetje een basis type... Uh, die van wethouders de ruimte kregen om dat uh, ja. te doen. Dus dat is de kwetsbaarheid. Maar dat heeft met de verantwoordingsplicht ja. uh, te maken. Een wethouder kun je makkelijker naarsturen dan ja, een burgemeester. burgemeester kun je niet naar al is dat in de praktijk nu ook aan het veranderen. Ik. Als ik zie het aantal burgemeesters, dat sneuvelt tegenwoordig. Ja, ja. Ik kwam net zeggen. Nou, dat, uh, ja. Ja. Ja, dus ja, laten we dan ook maar gewoon daar de consequentie ja. aan verbinden. dat een burgemeester dan misschien ook maar gewoon gekozen uh, moet worden. Ja. omdat dat ook juist dit soort elementen in het profiel wat sterker ja, uh, benadrukt. Ja, klopt, en, klopt, klopt. en wat is er nou op tegen als een wethouder in feite door lid van de politieke partijen in de verkiezingscampagne mee te doen gekozen wordt en de functie krijgt. Waarom zou dat zo erg zijn voor een burgemeester? Dat hij of zij uh, wat harder moet lopen om gekozen te worden dan een paar goede mensen nee, nee, maar dan ga je naar een, misschien... een ander systeem toe ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. een gekozen burgemeester met een eigen programma. Je zeggen, wij, wij maken een, een punt van, moet hij Jan van me blijven bestaan? En dan kan de ja. burgemeester, die kan daar ja of nee gaan. Dan dan we daar heb je wel een paton bij... voor over. De ja. ja. kandidaat dan. Ja. En, ja. en de belasting hoeft niet omhoog. Ja. Ja. En, uh, ik, ik vind het een leuke profielschets geworden. En ik ben buitengewoon benieuwd hoeveel kandidaten we gaan krijgen. Uh, 21. Waarvan 6 serieus. Uh, van uh, eentje met kop en schouders boven Dat is jouw Ja. Het oh, is dus jouw voorspelling. Ik denk dat er meer kandidaten zijn. Maar uh, uh, niets is moeilijker Vooral dan de is toekomst. Nou het een gemeente, denk ik. Om uh, gemeente ja. te worden. En nou maar ja. hopen dat hierop gereageerd wordt. De, <laughs> op deze dat, uitspraak. Da, dat denk ik wel. Want nu gaan ja. alle uh, potentiële kandidaten mij melden. Ja. Uh, ja. <laughs> dat ze het zijn. Zodat ik kan durven. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, voorspellen ja. is niet zo makkelijk hoor. Nee, nee, nee. We hadden vast over de toekomst gaat Maar... Daarom kunnen wij nu ook afronden, want één ding weten we heel zeker. Om 19.59, 59 en nog een heel klein stukje van het seconde gaan wij de lucht uit. Dus wij bedanken onze gasten Wil van der Kruis over de toekomst van uh, bijna heel gore. En uh, Paul Cornelis over de toekomst van het cultureel centrum. Ook heel uh, en dat is misschien nog wel belangrijker uh, voor horen. De uitzending is terug te luisteren op, uh, op internet. Volgende week zijn wij er niet, maar is een uur literatuur. En de week daarna zijn we weer terug op het Vertrouwde Tijdstip.